De regering schrijft de onrust toe aan buitenlandse partijen en noemt de protestacties terroristisch. De Europese Unie en de Verenigde Staten vragen de Tunesische regering geen geweld te gebruiken tegen de demonstranten. Het RIVM komt morgen met een advies over de gezondheidsrisico's naar de brand bij chemiepak in Moerdijk. Het advies werd vandaag al verwacht, maar het RIVM heeft meer tijd nodig om de onderzoeksgegevens te bestuderen. Het RIVM bekijkt onder meer de gevaren van neergedaalde roetdeeltjes in Moordijk. De burgemeesters Van der Velde, Van Breda en Brok van Dordrecht geven na het RIVM advies morgen aan het eind van de middag een persconferentie. Van der Velde en Brok zijn de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio's. Dan wordt bekendgemaakt welke maatregelen worden genomen voor de volksgezondheid.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 In de VS waren de verliezen kleiner, maar ook daar sloten de indexen lager. De rente op Portugese staatsobligaties liep gedurende de dag sterk op, maar daalde weer wat na de berichten dat de Europese Centrale Bank de obligaties opkocht. Argentijnse piloot Julio Potsch heeft ook in propellervliegtuigen gevlogen, terwijl hij dat zelf altijd heeft ontkend. Het Nederlands Openbaar Ministerie maakt dat op uit logboeken die zijn gevonden bij Potsch. De Transavia-piloot zou aan andere piloten hebben verteld dat hij dode vluchten heeft uitgevoerd voor de Argentijnse junta. Die vluchten werden gedaan met propellervliegtuigen. De logboeken zijn overgedragen aan de Argentijnse justitie, die moet beslissen of Potsch vervolgd wordt. In het kader van het onderzoek zijn vandaag vier getuigen gehoord... die een verklaring tegen Potsch hebben afgelegd. Acht andere getuigen in het voordeel van Potsch.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 Webb, die afgelopen zomer de WK-finale Nederland-Spanje vloot... nam tijdens Manchester-Liverpool enkele omstreden beslissingen. Babel heeft al excuses aangeboden... maar moet zich toch nog tegenover de Britse bond verantwoorden. Dan nog het weer, een heldere avond. Vannacht zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten regen. Morgen bewolkt en regenachtig en het wordt dan 4 tot 7 graden. Later in de week wordt het wat zachter. Dit was het NOS Journaal.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 There's a good tradition of love and hate. Stand by the fireside, there's a good tradition of love and hate. Stand by the fireside, no the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside, and your ma's too proud. Your brothers ignoring you, you still feel safe inside. Oh, Was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? Of all the choices you have made This didn't do a lot for you Tanita Tikaram was dat. Eind jaren 80 had ze twee grote hits... In my sobriety en dit was de Andere Good Tradition. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Zonder Joris Luijendijk, maar we handelen wel in zijn geest en gaan dus heel veel aandacht besteden aan belangrijke buitenland onderwerpen. Te weten, lange rijden vandaag voor de Stembuslokale in Juba, hoofdstad in wording van de toekomstige Afrikaanse staat zuid soedan het referendum over afscheiding van het islamitische noorden duurt nog een week... maar de uitslag staat wel zo'n beetje vast. De christelijke zuid soedanese willen hun vrijheid en onafhankelijkheid. Met Koert Lindeijer, die in Zuid-Soedan is op het ogenblik... praat ik over de vraag hoe lang de euforie daar kan duren... De grote twee van de 21ste eeuw, de Verenigde Staten en de Volksrepubliek China... zitten elkaar al jaren lelijk in de weg. Obama's minister van Defensie Robert Gates is op bezoek bij zijn Chinese collega... die Liang Guangli heet. En ze willen op die manier toekomstige conflicten voorkomen. Dreigt het gele gevaar de komende decennia? En hoe moeten we daar als Westen dan mee omgaan? En dan een bevolkingsgroep die wel in het binnenland woont... maar naar het buitenland verlangt. De Turkse jongeren in Nederland. Ze voelen zich buitengesloten door de autochtonen en knappen af op onze samenleving. Althans, daarvoor waarschuwt een groep wetenschapsmensen en beleidsadviseurs. Eén van die experts is Kadir Tas, hij is straks hier. En aan Mirjam Sterk van het CDA stel ik de vraag, wat gaat de politiek eraan doen? En om vijf voor twaalf is zo'n prachtig gedicht dat John Jans van Galen speciaal voor u heeft uitgekozen. Uit de vele inzendingen dit jaar voor de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. En dan eerst nu het nieuws van vandaag. Maandag 10 januari. Drie gemaskerde mannen van de ETA in een videoboodschap. Dat zie je wel vaker. Maar dit keer was die boodschap wel heel erg bijzonder. ETA heeft om een oorlog, permanente en van dat door de generaal kan de internationale er komt een permanent staakt het vuren en de internationale gemeenschap mag het komen controleren. Vanaf nu strijdt de ETA voor een onafhankelijk Baskeland... door te praten, zegt correspondent Rob Zoutberg. De afgelopen jaren heeft de politieke achterban van, van de terreurbeweging... Hè, die heeft heel veel aan macht uh, ingeboet... omdat ze ja, gewoon gelieerd waren aan een terroristische organisatie... en dus niet mee mochten doen. Het wordt nu interessant vanmiddag om te kijken of het voor de, of het voor de Spaanse regering... ook voldoende is om te zeggen... oké, okay, jullie mogen nu meedoen aan die gemeenteraadsverkiezingen. En die gemeenteraadsverkiezingen zijn later dit jaar... Maar de regering moet overigens nog steeds niks hebben van de ETA. In Nederland brachten de ministers Ivo Opstelten en Edith Schippers... een bezoek aan het afgebrande bedrijf Chemipak in Moerdijk. Een bliksembezoek. En ze rijden alweer verder. Dat was het alweer. Ze hebben hier even een half minuutje stilgestaan. Ze zijn in de auto blijven zitten. rijden weer door. En dus kwam op de aansluitende persconferentie de vraag... waarom de ministers niet uitstapten om de hulpverleners te woord te staan. Nou, gaat u rustig even zitten voor het antwoord. Dat heeft ook een, uh, een aspect, omdat we gewoon even een overzicht willen hebben... wat er gebeurd is. De mensen die daar bezig waren, uh, die houden inderdaad de toezicht op... dat uh, mensen zoals u en ik uh, gewoon uh, niet uh, komen waar we niet mogen komen... Dat is heel belangrijk op dat terrein, om dat even te zien uh, waar uh, het gevaar is. Bluswater in die sloot uh, en uh, dat soort dingen om dat te zien. En daarna weer uh, terug, uh, dat is natuurlijk het punt. Nou, hopelijk bent u er nog. Het was de bedoeling dat het RIVM met een advies zou komen over de gezondheidsrisico's na de brand. Maar dat komt morgen pas omdat er meer tijd nodig is om de onderzoeksgegevens te bestuderen. 74% van de mensen boven de 50 jaar zegt ze doen maar wat in Den Haag, we voelen ons machteloos. Ja, dat is natuurlijk een teken aan de wand en niemand in Den Haag trekt zich daar wat van aan. Ja, hij is er weer, Jan Nagel, en hij is weer een partij begonnen. 50-plus heet de partij dit keer. Nagel zelf is lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. En er zitten meer bekende mensen in de partij, zoals hoofdredacteur Henk Krol van de Gaykrant. Hij wordt lijsttrekker in Noord-Brabant. Ik denk dat ik mag stellen dat ik in het verleden me voor andere zaken ook volledig gegeven heb. En ik heb nu ook de intentie om dat ook voor deze club te doen. Want de ouderen zijn in onze maatschappij de meest gepakte groep. De partij 50PLUS gaat ook meedoen aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Nou, dit klinkt misschien als een leuk en onschuldig stukje muziek van Lady Gaga, maar er zit een duivelse boodschap in. Net als in andere popmuziek trouwens. Met die waarschuwing trekt de christelijke stichting Jij daar door het land. Onze tegenstander doet er alles aan, de Satan, om de jeugd, om de mensen van Christus weg te trekken. En daar heeft hij een geweldig beeld mee gevonden in de laatste dagen. En dat geloven wij, dat is popmuziek. Op druk bezochte bijeenkomsten waarschuwt de bekeerde artist jockey Koos de Jong de jeugd. Als je nou de hele dag hoort, neukje buurvrouw, neukje bureau, neukje buurvrouw, neukje buurvrouw, neukje buurvrouw. Neuk en ze staat de volgende dag op de blote kont voor je neus. Dan val jij er niet bovenop zeker. En als u dacht met Jan Smit wel goed te zitten, vergeet het maar. Maar als dit alles niet bestaat, is het voor ons nog niet te laat. gewoon je leven. Ja, wie geloof je nou? Jan? Of Jezus. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. Nou, wij weten dat wel, hè, Juri Stubenitski, wie we moeten geloven. Inderdaad. Zullen we het maar hebben over de krantvermorgen. Ja, inderdaad, ja. Uh, misschien mag je als particulier volgend jaar geen vuurwerk meer afsteken... met Oud en Nieuw, dat schrijft de Telegraaf. Het Genootschap van Burgemeesters gaat over een vuurwerkverbod praten... na de opmerkingen van de burgemeester van Schiedam... Die wil dat er een einde komt aan het rigoureus afsteken van vuurwerk. Ze heeft schoon genoeg van de schade die met het vuurwerk wordt aangericht. Ook de burgemeester van Katwijk begrijpt de verontwaardiging van zijn collega in Schiedam. Het wordt tijd voor bezinning. Dit loopt de spuigaten uit, zegt hij. De uitkomsten van een groot overleg over het vuurwerkverbod... moeten worden voorgelegd aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Gastouders zijn boos dat hun privégegevens op internet staan. In het Nederlands Dagblad staat dat de Vereniging van Gastouderbureaus vorige week is overladen met klachten... De overheid wil het met de publicatie makkelijker maken om naar kinderopvang te zoeken. Maar de gasthouders die vinden het vreselijk dat iedereen hun adres en telefoonnummer kan zien. In het nieuwe landelijk register kinderopvang staan zo'n 50.000 gastouders ingeschreven. De gasthouderbureaus zeggen dat het leidt tot ongewenste effecten. Zo kunnen concurrerende bureaus de adresgegevens gebruiken... om gastouders van bureau te laten wisselen. Veel minder Ajax-supporters dragen t-shirts met daarop de cijfercombinatie 1312... omdat het Openbaar Ministerie tot vervolging is overgegaan. Dat zegt een woordvoerder van de Amsterdamse rechtbank in Metro. Vorige week werden drie Ajax-supporters veroordeeld... tot een geldboete voor het dragen van het shirt. De cijfers 1312 vormen in het alfabet ACAB... en dat staat dan weer voor All Cops Are Bastards. Er zijn minder meldingen over de shirts binnengekomen... nu mensen ook voor de cijfercombinatie moeten worden vervolgd. De supportersvereniging van Ajax vindt de vervolging overdreven. Het is onzinnig om symbolen te verbieden... We zijn tegen voetbalgeweld, maar een ludiek t-shirt moet kunnen, zeggen de supporters. De collectebus heeft zijn beste tijd gehad. Trouw schrijft dat de opbrengsten van de huis-aan-huisinzamelingen teruglopen. In 2009 daalde de opbrengst met 5 miljoen euro tot 42 miljoen euro. Het cijfer over 2010 staat nog niet vast, maar zal volgens Trouw nog lager uitvallen. De teller stond in december op 24 miljoen. Maar een aantal goede doelen moeten opbrengsten nog doorgeven. Goede doelen komen moeilijker aan nieuwe collectanten... door het Belmeniet-register. Daarmee kunnen mensen zich wapenen tegen irritante telemarketing. Maar het raakt ook goede doelen die collectanten zoeken... omdat ze niet meer via de telefoon mogen werven. In het AD een interview met een man die het verkeer regelde... tijdens de brand in Moerdijk. Tijdens het nablussen waaide er rookwolken over de kruising waar hij stond... De stank was niet te harde, alsof je met je hoofd boven een emmer ammoniak stond. De volgende dag moest de verkeersregelaar urenlang aan het zuurstof... omdat hij een verhoogde hoeveelheid koolmonoxide in zijn lichaam had. Volgens de verkeersregelaarcentrale in Utrecht... hebben meerdere werknemers last van jeuk- en draaierigheid... sinds de brand in Moerdijk. Helaas moet ik wel. Gedwongen door schulden. Ik ben een niet-roker en een niet-drinker en ik leef heel gezond. De prijs is nader overeen te komen... Dat staat volgens het Nederlands Dagblad in de advertentie op speurders.nl van een man die zijn nier te koop aanbiedt. In het ND zegt een transplantatiearts van het Radboud in Nijmegen... dat nieren steeds vaker worden verkocht. Hij vindt het geen probleem dat mensen 50.000 tot 80.000 euro voor een nier betalen. Mensen met één nier lopen een gezondheidsrisico... dus het is normaal dat er een vergoeding tegenover staat, zegt hij. Als ziet hij die liever dat donoren de rest van hun leven een gratis zorgverzekering krijgen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 No! publieke omroep, maar voor deze man zou ik het eigenlijk graag willen doen. 28 is hij opgeleid door de saxofonist Benjamin Herman. En hij staat inmiddels onder contract van het wereldberoemde jazzlabel Blue Note, Ruben Heijn en Somebody to Love. We maken ons zorgen, zorgen over de interesse van een nu nog kleine groep Turks-Nederlandse jongeren voor radicale interpretaties van de islam. Zin uit een manifest dat vandaag werd gepubliceerd door een aantal Turks-Nederlandse wetenschappers, topambtenaren en ondernemers. En een daarvan is Kariet Tas, hij is ondernemer en sociaal pedagoog. En ja, het is een harde zin, uh, meneer Tas. Is dat nodig om uh, Nederland wakker te schudden? Dat klopt. Nou, we hebben als uh, uh, professionals uh, uit diverse disciplines en vakgebieden ons bezig gehouden met de problematiek. Um, uit onze bevinding is uh, onder andere naar voren gekomen. Dus dat er enorm veel problemen zijn. met Want wat de is de jongeren. problematiek? Nou, de problematiek is dat jongeren uh, hun binding met de Nederlandse samenleving uh, uh, verliezen. En waaruit uitzicht dat in? Dat ze vooral uh, uh, binnen eigen kring uh, uh, de contacten uh, onderhouden... maar minder met de uh, Nederlandse maatschappij. Waardoor komt dat? Uh, omdat zij uh, vaak niet uh, worden geaccepteerd zoals ze zijn... en uh, dat ze buitengesloten vo voelen. Uh, dat ze daardoor uh, in het maatschappelijke isolement terechtkomen. En is dat een gevoel of, of worden Turks-Nederlandse jongeren... steeds meer buitengesloten in Nederland? Dat is niet gevoel alleen, maar dat zijn uh, praktijkervaringen... van de jongeren zelf en ook de beleving. Hoe zijn jullie uh, aan die gegevens gekomen gesprekken met die Turks-Nederlandse jongeren gevoerd, rapporten gelezen? Ja, wij hebben diverse gesprekken gevoerd uh, met uh, Turks-Nederlandse jongeren... en uh, literatuurstudie en, uh, en ook uh, de eigen ervaringen van de professionals uh, met jongeren... gesprekken die zij, uh, die zij hebben gehad. Uh, signalering van uh, diverse organisaties en instellingen... Uh, ze geven aan dus dat uh, de positie in de Nederlandse samenleving van Turks-Nederlandse jongeren. Uh, ja, zelf een karakter is. krijgt. Nou, u, u stipt in het manifest heel veel aan: de, de naar binnengekeerdheid, apathie, uh, nou, nog veel meer drop-outs, drugsgebruik, ongeluk. Maar de meest alarmerende zin is toch wel, denk ik, die waarschuwing waar ik net mee begon. Van dat geldt niet voor alle Turks-Nederlandse jongeren natuurlijk. Maar een deel daarvan begint uh, zich aangetrokken te voelen tot de radicale islam. Wat, wat moeten we verwachten? Uh, Al-Qaeda Nederland? Nee hoor, nee, nee. <laughs> uh, we hebben niet radicale islam genoemd. Uh, we hebben alleen maar uh, uh, gezegd dus dat deze jongeren zich uh, uh, bewegen in, bij religieuze instellingen en organisaties, et cetera. Uh, natuurlijk uh, dat ze ook uh, uh, vaker moskeeën bezoeken. Uh, moskeeën doen ook uh, ja, goede activiteiten, uh, moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, proberen jongeren uh, ontvangen maar en ontvang te bieden. Maar u bent kennelijk bang voor, voor ontvankelijkheid, voor uh, ja, godsdienstwaanzin, voor radicale opvattingen, toch? Nee, nee, uh, absoluut ben ik niet bang. Uh, waarom zou ik bang zijn? En, uh, uh, omdat er een uh, sociaal vangnet uh, niet aanwezig is vanuit de professionele uh, uh, aanbod en algemene voorzieningen. Uh, deze jongeren zijn genoodzaakt om bij religieuze organisaties uh, uh -huh. terecht te komen. En uh, dat ze daar, uh, zover we weten, dus dat ze dan. Uh, ja, uh, diverse opleidingen, cursussen of activiteiten Ja, de moskeeën proberen in de leemte te voorzien... die andere professionals laten vallen, zeg maar. Ik kom Precies. zo bij, bij u terug, meneer Tas. Dank u wel tot nu toe. Maar even naar Mirjam Sterk van het CDA. Okay. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, nou, uh, vergadert de Kamer altijd over ontspoorde Marokkaanse jongens. En, nou, nou blijkt een enorm probleem om de Turkse jongeren te zijn. Wist u dat? Nee, ik moet zeggen, de, de mate waarin dit nu geschetst wordt... Uh, zo hadden wij er in ieder geval in de Kamer nog niet over gesproken. Maar ik moet zeggen dat op zich het artikel van uh, de heer Tassen... en nog een aantal andere mensen uit de Turks gemeenschap, in ieder gemeenschap... wel voldoende reden geeft om daar toch nog eens naar te kijken. En wat betekent er nog eens naar te kijken? Nou, er worden natuurlijk een aantal uh, stellingen ingenomen in het artikel. Uh, bijvoorbeeld dat die binding uh, afneemt. Uh, dat er een radicalisering, dat vind ik inderdaad ook uh, eigenlijk nog wel de meeste. Uh, uh, uh, nou ja, alarmerende zin in het artikel, maar dat de radicalisering toe zou nemen. En ik ben benieuwd of dat ook gestaafd kan worden met de waarneming vanuit de overheid... die natuurlijk op allerlei fronten ook gewoon uh, zaken bijhoudt. Want zo en, hoort uh, het toch te gaan dat u van de minister dan allemaal uh, documenten krijgt... en rapporten krijgt over we zijn gealarmeerd. Die heeft u kennelijk niet gekregen. Nou ja, daarom zou ik ook gewoon eerst eens willen weten, want ik hoor meneer Tas... en ik, ik, ik geloof ook wel oprecht dat hij die problemen signaleert... Uh, maar wel vooral over waarnemingen en praktijkervaringen spreekt... En uh, dat zijn dat wil nog niet zeggen natuurlijk, in welke mate het dan voorkomt. Uh, en ik denk dat het in ieder geval goed is dat als wij dit blijkbaar over het hoofd zien, want dat is eigenlijk toch de stelling oh, ja. denk ik van de mensen die dit artikel schrijven, of dat het geval is en hoe dat dan komt. Ja. Uh, welke minister gaat hier eigenlijk over? Want we hebben minister Leers en minister Donner. En minister... Ja, nou, dat is minister Donner, want die gaat over de integratie tegenwoordig. Hij heeft al heel wat, okay. dus, heel wat ministeries gehad, maar inmiddels uh. is hij de minister ook van integratie. En die lijkt mij de persoon die maar eens moet ingaan op uh, dit artikel. U gaat hem vragen stellen hierover? Ja, ik ga hem vragen om een reactie te geven, ook gewoon op de, op de situatie zoals die geschetst is in het artikel. En of hij dat ook kan onderbouwen met, uh, met cijfers en met waarnemingen vanuit de, de kant van de overheid. Nou, meneer Tas, het manifest is pas een paar uur gepubliceerd. En nu komt de Kamer, althans mevrouw Sterkel, in actie. Dat lijkt me een mooi resultaat. Hè? Uh, dat uh, vind ik ook. Uh, dat is een uh, stukje uh, serieus nemen, uh, signalering vanuit de Turkse gemeenschap. En tegelijkertijd, uh, ik hoop dat ook uh, hiermee erkenning en herkenning uh, weergegeven wordt, en uh, dat er ook een serieus werk van uh, gemaakt wordt, uh, wellicht in de, uh, de ja, wetenschappelijk onderzoek te doen uh, naar de punten die wij uh, in ons uh, manifest uh, brengen. U heeft het. Als ik nog één punt mag uh, vragen, meneer Tass, u, u heeft het in het manifest. Uh, ja, over de Turkse zelforganisaties die eigenlijk te weinig voor die jongeren doen. Voor een deel zegt u steekt u de hand in eigen boezem door eigen bestuurlijk falen. Maar u geeft ook de overheid de schuld. Hè? Want u zegt uh, er is heel veel overheidsfinanciering aan dat soort organisaties stopgezet. Ja, en dan uh, duiken de moskeeën in het gat, hebben we net geconstateerd. Ja. Wat heeft de overheid verkeerd gedaan op dat punt? Nou ja, een heleboel uh, subsidieregelingen zijn natuurlijk uh, afgeschaft. Uh, althans, uh, uh, er is minder geld uh, voor zelforganisaties. Uh, maar dat was uh, ook, ook een beetje met opzet, hè? Die categorale organisaties, daarvan had de overheid ook het idee... Ja, die leidde tot een soort segregatie, tot een soort ghettovorming. Nou Hoe ja, ik bedoel uh, niet echt categorale organisaties... maar organisaties die in de wijken functioneren... en organisaties die goed werk doen uh, in de wijk. Uh, Probleemwijken bijvoorbeeld... Uh, dat ze brugfunctie vervullen voor uh, uh, maatschappelijke participatie, sociale activering en uh, echte dynamische beweging. Maar nou, die subsidies moeten terugkomen, meneer Tras? Uh, uh, ik vind, uh, ik vind dat, uh, dat in de wijken, uh, vooral uh, voor, uh, voor jongeren en uh, voor emancipatieontwikkeling. Uh, financiële instrumenten beschikbaar moet komen... zodat uh, niet alleen voor de uh, Turkse gemeenschap... maar voor uh, alle uh, anderen ook natuurlijk... Uh, Mevrouw Sterk, uh, voelt u daarvoor... de, de uh, Turkse zelforganisaties nee, in, moeten weer geld krijgen? Nee, daar voel ik niet voor. En Het kabinet heeft overigens ook zelf aangegeven... dat men daar ook niet meer eigenlijk uh, mee aan de gang wil. En ik moet zeggen, ergens vind ik dat, dubbel op dat, uh, dat artikel in dat opzicht ook dubbel. Want aan de ene kant zegt men... men trekt zich steeds meer terug in zichzelf, hè, in de gemeenschap... Dat is nou juist ook het kenmerk van veel van die zelforganisaties... dat men daar alleen maar met Turkse mensen bij elkaar zit. En aan de andere kant zegt de Heer Taz... ja, maar we hebben ze eigenlijk nodig om die brugfunctie te kunnen slaan. Ik ben er zelf niet zo positief over... dat dat nou het instrument is om jongeren erbij te betrekken. Ik denk wel dat we aandacht moeten besteden aan deze jongeren. Maar niet alleen vanwege het feit dat ze Turk zijn... maar gewoon omdat het Nederlandse jongeren zijn... die blijkbaar onvoldoende mee kunnen doen. En uh, dat gaat om schoolverlaters... maar dat gaat ook om jongeren die geen baan kunnen vinden. Dat... Maar... Maar geen nieuwe overheidssteun specifiek voor nee, Turks-Nederlandse nee, jongerenorganisaties? Nee, ik niet in dat uh, via dit soort categoriaal beleid... wat je dus eigenlijk doet, en het doelgroepenbeleid... dat het je lukt om op die manier jongeren weer uh, aansluiting te laten vinden. Juist omdat eigenlijk de kritiek is ook vanuit uh, deze mensen... Uh, de jongeren die, die, die, die uh, raken veel naar binnen gericht... veel in hun eigen organisatie... missen de aansluiting bij de bredere samenleving. Oké, okay, is duidelijk, mevrouw en, Sterk. Meneer, meneer Tasja, dit is nou weer teleurstellend, hè? dat geld krijgt u niet. Nou ja, uh, uh, uh, wij um, althans uh, het is uh, niet uh, wenselijk dat kathorane organisaties of uh, uh, vrijwilligersinstellingen uh, uh, uh, ontstaan, uh, uh, probeer ook uh, uh, algemene voorzieningen in zodanig toe te richten, Dus dat. Uh, participatiemogelijkheden eh, op uh, diverse niveaus uh, plaats kan vinden. Als uh, uh, Turken of andere nationaliteiten zich niet uh, uh, welkom voelen... bij uh, algemene voorzieningen, dan zou ik eigenlijk aan uh, uh, uh, onze... Parlementslid willen vragen hoe het u dan uh, wel dat uh, participatiegraad Zal... uh, vergroot wordt. Zullen we, zullen we eerst wachten op, uh, op, op minister Donner, wat hij ja. erover te zeggen heeft? En dan gaan we er vast nog een keer over discussiëren. En ik dank jullie zeer, Mirjam Sterk, voor uw commentaar. Tass. En Tas en het manifest van de heer Tas en de andere experts staat op de website van de Volkskrant. Dank u wel. Veste de um jeito que só ela. Ela vive entre aqui e o alheio. As meninas não gostam muito dela. Ela tem um tribal no tornozelo. E na nuke adormece uma serpente. O que faz ela quase um segredo. É o um ser ela assim tão transparente. Ela é livre, en ze is vrij en ze is vrij en en Ellen heeft een beetje een beetje een beetje pelo raso. Eu procuro saber os seus roteiros, pra fingir que a encontro por acaso, ela fala num celular vermelho. Com amigos, e com seu namorado. Ela tem É filha da terra, céu mar. Braziliaanse zanger en volksheld Ivan Lins met begeleiding van de Zuid-Afrikaanse groep. De Aba Brothers. En dit was Dan Dara. De verwachting en vreugde waren van de gezichten van de Zuid-Soedanese af te lezen vandaag. terwijl ze stonden te wachten in die lange rijen. om te mogen stemmen voor het referendum over afscheiding van Noord-Soedan. Na het stemmen was bij velen het gejuich niet van de lucht. Zuid-Soedan is gelukkig, want de afscheiding van het noorden is zo goed als zeker. Maar hoe lang zal die euforie duren? Afrika-correspondent Koert Lindeijer is op het ogenblik in Zuid-Soedan. Uh, Koert, waar ben je precies? Ik zit in Malakal, dat is een uh, noordelijke stad in het zuiden. Ligt ook aan de Nijl, maar ligt dichter bij Noord-Soedan... dan bijvoorbeeld de hoofdstad Juba, die verder zuidwaarts ligt. Ik heb het alleen maar van de foto's op tv... de beelden op tv, de foto's in de kranten... maar het zijn ontzettend aandoenlijke tafereden, vind ik. Mensen die zo verwachtingvol uit hun ogen kijken. Is, is dat jouw ervaring ook, als je om je heen kijkt? Het is niet alleen vreugde, het is ook tranen van vreugde. Ik heb mannen en vrouwen huilend het stembureau zien uitkomen... voordat de stemdag zondag begon hebben mensen zich op zaterdagavond al genesteld bij stemlokalen om op tijd te kunnen stemmen. Met glazen ogen stonden ze gisteren vaak in de rij. Mensen vallen elkaar in de armen bij stembureaus, beginnen te praten van... Me nog. We hebben samen in het vluchtelingenkamp gezeten. Ik ben mijn zoon verloren in de strijd. Ik ben mijn familie kwijtgeraakt in de oorlog. En toch sta ik hier. Toch komen we elkaar uh, weer tegen. Het gevoel van kenning en herkenning na al die jaren van oorlog. En nu deze bijzondere dag. Het is bijna een psychiatrische ervaring alsof die vele jaren oorlog nu pas ten einde komen of mensen nu pas het gevoel hebben van die oorlog is voorbij. Nu kunnen de tra hoeven de tranen niet meer te vloeien. Nu is het moment aangebroken van een onafhankelijk land. Het proces dat heeft geleid tot deze dag is heel erg lang geweest. En dit referendum is voor iedere Zuid-Soedenees een absolute belangrijke gebeurtenis. Ik sprak oude mannen die zei, de hemelpoort bleef voor mij gesloten tijdens deze oorlog. God had een andere uh, doel met mij. Ik moest doorstrijden, of als soldaat... Of als bijvoorbeeld een leraar die ik sprak, die een weeshuis heeft opgericht... voor kinderen heeft gezorgd, die gekidnapt waren door uh, noordelijke milities. Mensen uh, die nu zeggen, nu gaat eindelijk de hemelpoort voor mij open. Je bent er veel vaker geweest. Je hebt en voor NRC Handelsblad... en voor de Omroepen ook verslag gedaan van die vreselijke burgeroorlog daar. Wat, wat doet het jou persoonlijk om dat te zien? Stonden de tranen ook jou in de ogen? Nou ja, daar ben ik misschien dan toch net nog even een te cynische afstandelijke journalist voor. Maar uh, het is een zo'n geladen moment dat je er niet aan ontkomt als alle mensen om je heen huilen. Ja, daarom sta je daar niet als een koude kikker tussenin. Ik heb vanaf 1983 deze oorlog uh, gevolgd. Ik heb ook kennissen, vrienden die in deze oorlog uh, zijn omgekomen. Ik ben zelf gaan stemmen met een uh, oude vriend van me die zijn been is verloren uh, tijdens de oorlog. Die kinderen heeft verloren tijdens de oorlog. Al zijn kinderen zijn geboren in vluchtelingenkampen. En ja, als je dan met zo iemand meegaat... dan beleef je ten dele ook die bevrijding die die mensen al uh, ervaren. Bovendien heeft niet elk volk, heeft niet elke staat... ...niet tenminste één keer in zijn bestaan recht op een kritiekloze euforie. En misschien is het kritiekloos, misschien weten mensen te weinig wat ze nog te wachten staat in het arm... Uh, dit straatarme land. Maar toch, de euforie is er. En uh, laten we met z'n allen die euforie een tijdje meeleven. Je... Het land heeft uh, eigenlijk alleen maar oorlog meegemaakt. Er zijn zeker twee, drie generaties uh, opgegroeid met alleen maar geweld en ellende. Uh, kunnen die mensen zich mentaal ooit nog omschakelen naar, naar welvaart, naar democratie, naar rustig leven? Of wordt het toch wel heel moeilijk? Ja, ja, uiteraard wordt het uh, heel moeilijk. Zeker ook wat je zegt, de psychologische kant van de zaak. Maar tegelijkertijd, dit is een land zo groot als Frankrijk. Met 10 miljoen inwoners. Met veel vruchtbare grond. Bovendien. Je hebt het nu over Zuid-Soedan. Door... Ik heb het over Zuid-Soedan. Ja, ik mag eigenlijk nog niet over een land praten. Hè? Uh, over het nieuwe land Zuid-Soedan. Noord-Soedan is vrijwel. Uh, overwegend uh, woestijn. Zuid-Soedan is, is vruchtbaar, heeft ruimte, heeft mogelijkheden. Waar het grote gebrek aan is, is wat je zegt... Uh, er zijn twee, drie generaties verloren gegaan van onderwijs. Er zijn nauwelijks goed opgeleide mensen. Uh, het overheidsapparaat is een, ja, toch een, een soort rebellenclub uh, gebleven. Er moeten buitenlandse leraren worden geïmporteerd. Er moeten functionarissen worden uh, geïmporteerd. Importeert. Maar de uitdaging als het gaat om infrastructuur, zowel als menselijke infrastructuur als uh, letterlijke infrastructuur. Er liggen nu 300 kilometer van harde wegen. Dat was uh, vier, vijf jaar geleden was dat drie kilometer. Dus ik wil niet zeggen, je gaat terug naar de, naar de middeleeuwen. Maar sommige delen, delen van het land lopen mensen nog in een blo blote kont, weten ze nauwelijks. Uh, wat er in de buitenwereld omgaat. Nou, om daar een natie van te maken, door middel van goed bestuur, uh, zou heel moeilijk zijn. En ook goed onderwijs. 129 leerlingen per klas. ...gemiddeld in dit land. Nou, daar kan je niet echt uh, een, uh, een intellectuele elite, een middenklasse mee opbouwen. Dus de uitdagingen zijn gigantisch. Je bent, uh, kort uh, begin jaren negentig bij de geboorte van Eritrea geweest. Uh, halverwege de jaren negentig bij de afschaffing van uh, de apartheid... ...de geboorte van het nieuwe Zuid-Afrika. Is dit zo'n moment, Zuid-Soedan 2011... Het is zo'n moment, en zeker als je het vergelijkt met Eritrea. Ook de Eritreërs hebben 25 jaar uh, moeten vechten. Maar het gevoel van bevrijding. Alle neuzen staan nu de, dezelfde kant uit. Er is eenheid, nogmaals, het zal misschien niet lang duren. Maar dat gevoel van natie, van cohesie, van een absolute vreugde aan alle kanten. Dat heb ik slechts drie keer in mijn uh, professionele bestaan uh, meegemaakt. En dit is eigenlijk wel de grootste vreugde. Meer nog dan in Zuid-Afrika, meer nog dan, uh, dan in Eritrea. Ik dank je wel, Koert Lindeijer vanuit Malakal. Till dawn. One more time on the merry-go-round I'll turn until I'm gone. Can you see me holding on? I'm dizzy but I'm bold. One more time on the merry-go-round I'll turn until I'm so long I can't remember anything I can't recall my life one more time on the merry-go-round I'll turn until I'm wise Time on the merry go round, one more time on the merry go round, one more time on. The... De enige Nederlandse muzikus die een... Gigantische ster is in Japan en in Zuid-Korea en daar eigenlijk veel bekender is dan hier in zijn vaderland. Wouter Hamel en het nummer heette One More Time on the Merry-Go-Round. Robert Gates is de Amerikaanse minister van Defensie en hij was vandaag op bezoek in China... om de banden aan te halen met zijn ambtgenoot, generaal Liang Guangli. Volgens Gates is het van belang dat de Verenigde Staten en China op militair gebied nauwer gaan samenwerken... zodat conflicten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Nou, ik woon lief, dat uh, veel drukte om niks... en wijfde de woorden van de Amerikaanse collega een beetje weg... De militaire ontwikkeling van China loopt tientallen jaren achter op die van de Verenigde Staten, benadrukt die. benadrukte die. Nou, over uh, dat bezoek aan Peking ga ik praten met Kees Homan, generaal der mariniersbuitendienst en defensiespecialist bij het instituut Klingendaal. En met Gary van Pinksteren, de oud-NOS-correspondent in China. En uh, meneer Homan, omdat u hoger in rang bent dan Gary, eerst aan u de vraag. Uh, leg me even uit hoe groot het defensiebudget van China is en dat van de Verenigde Staten. Nou, het defensiebezet van China is formeel zo tussen de 80 en 100 miljard dollar. Althans, uh, wat men dan in de openbaarheid brengt. Maar in werkelijkheid is het veel groter. Want zaken zoals de aankoop van buitenlandse wapensystemen... en ook research en development op het gebied van defensie... zijn niet in de defensiebegroting opgenomen. Zo, de schattingen zijn dat uh, in werkelijkheid het zo'n 140 miljard dollar... En de Amerikanen? En de Amerikanen structureel... Zo'n 530 miljard, maar dat oh. komt er nog eens bovenop, eh, zoals eh, dit jaar, zo'n 175 miljard dollar voor de operaties in Irak en in Afghanistan. Dus die hebben nog wel even een voorsprong naar Amerikanen, ja, ook de, de Amerikanen? Ja, de Amerikanen besteden meer aan defensie dan alle andere landen in deze wereld tezamen. Gary, waar maakt uh, minister Gates zich dan toch druk over? Nou... Als je nu ziet, de landen om China heen... zijn veelal landen die goede banden hebben met Amerika... waar Amerika een belangrijke ook militaire invloed heeft. Kijk bijvoorbeeld naar Japan, maar kijk bijvoorbeeld ook naar Taiwan... waar Amerika een hele grote wapenleverantie nog aan heeft gedaan... niet zo lang geleden. En dat zijn dus eigenlijk eh, landen waar Amerika voelt dat Amerika een rol te spelen heeft... terwijl China zegt, ja, maar dat is onze achtertuin... en daar willen, willen we jullie helemaal niet hebben. Dus wij, wij moeten wel de mogelijkheid ontwikkelen om die achtertuin... Eh, in ieder geval waar nodig, eh, om daar ook een militaire rol in te kunnen spelen. En om welke landen gaat het dan vooral? Ja, het is, je ziet bijvoorbeeld dat Japan zijn uh, defensiepolitiek al heeft veranderd. Die was vroeger op Rusland gericht, die is nu erg uh, op China gericht. Ze zijn ook meer ze zijn van de ta tanks afgegaan en meer in de marine gaan steken. Uh, aan de landsgrenzen uh, is de relatie met India bijvoorbeeld eigenlijk uh, nooit goed geweest en nog steeds niet geweldig. Daar zijn ook nog steeds... Uh, Onenigheden over waar dan precies de grens zou liggen. Vietnam, wat uh, van oudsher eerder een vriend dan een vijand van China zou zijn... Uh, als je kijkt naar de rol die Amerika daar heeft gespeeld. Maar Vietnam zegt toch ook van... Uh, China komt wel heel erg dicht Ik bij ben. ons in de buurt. Uh, ook, ook landen als de Filipijnen hebben moeite met China, Zuid-Korea. Er staat natuurlijk uh, is licht... Uh... Kijk, als Noord-Korea zou vallen... dan staan er opeens ook Amerikaanse soldaten aan de Chinese grens daar... Uh, dat zijn dus allemaal belangen waarvan Amerika uh, vindt van... ja, dat zijn belangen die ze daar hebben... maar waarvan China steeds harder eigenlijk gaat zeggen. Uh, wat nee dat zijn, uh, Wat doen jullie hier? Dat is ons, uh, zou ons uh, invloedsgebied moeten zijn. Dat is naar als je zo'n groot land bent, hè, Gary? Dat hadden de Russen vroeger geloof ik ook. Je bent zo groot dat je je altijd van alle kanten omzingend voelt. Uh, ja, dat is zo. en dat is uh, Kijk, vroeger dacht China vooral dat het gevaar zou komen van Rusland. En daarom hadden ze een enorm... Landleger, wat ook nog eens enorm uh, inefficiënt was. En wat ook eigenlijk heel in die zin primitief was. Dat, dat, dat volksbevrijdingsleger ook altijd. Uh, ja, uh, hadden veel uh, eigen landbouwgrondjes, hun eigen varkens, hun eigen. Ja, die waren een beetje zelfvoorzienend. Die waren ook erg gericht. Einde. Op, op eende, inderdaad, natuurlijk. In de Chinese zonder eend, die komt ook niet ver. Dus dat soort. Uh, uh, dat was een heel ander soort van, uh, van leger, van een militaire macht, die eigenlijk uh, uh, zeer defensief gericht was, die hoogstens iets verwachten van de kant van Rusland, maar die zeker niet uh, meedeed in deze, in, in deze moderne. Uh, de wapenwet lopen in deze moderne ontwikkeling. En daar zijn ze dus een inhaalslag aan het maken. Want, generaal uh, buitendienst Kees Hohman... welke inslag, inhaalslag zijn ze aan het maken, het Chinese leger? Hoe ziet het leger, van de, het leger van de toekomst eruit? Je ziet heel duidelijk dat er een belangrijke accentverschuiving is... van de landstijdkrachten, die voornamelijk gericht waren... volgens de oude doctrine op verdediging van het eigen grondgebied... naar de luchtstijdkrachten en de zeestijdkrachten... die duidelijk gericht zijn op wat we dan noemen in het vakje grond... Expeditionaire operaties dus in staat zijn om op groot afstand van het Chinese grondgebied ook militaire operaties uit te voeren. Dus meer luchtmacht, meer marine, meer raketten, meer. Ja. En daar speelt dan ook nog eens uh, Taiwan is natuurlijk een belangrijke rol bij. Een belangrijk twistpunt tussen de Verenigde Staten en uh, China. We zien dat uh, de opbouw van raketten en luchtstrijdkrachten op het Chinees vasteland tegenover Taiwan... elk jaar zich uitbreidt. Hm. Gary, uh, het rare van dat gesprek uh, dat in Peking is gevoerd... vandaag tussen die twee ministers van Defensie... is dat de Amerikanen dus zeggen... we zijn bezorgd, we willen daarover praten... en dat de Chinezen eigenlijk zeggen... jullie zien spoken, waar, waar heb je het over? Of is dat strategie van de Chinezen? Nou ja, het is ook wel een beetje... omdat China zegt we lopen nog ontzettend veel achter... maar ze zeggen ook een beetje... Kijk, het is deel strategie, hè, maar het is ook een beetje dat ze zeggen van... Uh, dat ze het op deze manier zeggen, denk ik, is omdat ze vinden... van waar uh, durven jullie eigenlijk wat van te zeggen. Jullie zijn op dit moment nog zoveel sterker dan wij. Uh, jullie zitten vlak bij ons in de buurt... en jullie gunnen ons het recht niet om onze strategische belangen te verdedigen. Wij zijn het daar niet mee eens. Uh, China brengt dat, zegt dat dan niet zo hard op. Maar ik denk dat dat eronder zit en dat er bovendien onder zit... van jullie hebben net nog onze aardsvijand Taiwan zo zwaar bewapend, zoveel wapens aan verkocht. Dat doen jullie al jaren, daar houden jullie ook nooit mee op. Jullie zitten echt vlak op onze lip. Jullie, zitten in een jullie bemoeien je met een gebied wat wij rekenen tot ons gebied. Dus waar, waar durven jullie? Uh, waarom denken jullie dat jullie het recht hebben om, uh, om, om op deze manier op te treden? En vroeger durfden we daar niks van te zeggen, want we hadden daartoe de... Ook de militaire macht niet en de economische macht niet. Maar jullie mogen ons toch niet verbieden... om, dergelijke, om een dergelijke economische en dus ook militaire macht op te bouwen. Kees man, als we even vooruitkijken naar 2050... dan nou, nou, speelt Rusland misschien geen rol meer en Europa misschien ook niet meer. China en Amerika waarschijnlijk des te meer. Uh, hoe zien de militaire er tussen die twee landen dan uit, denkt u? Ja, de Amerikanen geven herhaaldelijk blijk in hun uh, beleidsdocumenten... dat zij ten alle tijden een technologische voorsprong op China willen behouden. De Chinezen daarentegen over hebben een soort ja drie termijnenplan, wat dan uiteindelijk in 2050 eindigt in een Chinese krijgsmacht die in staat is om op hetzelfde niveau dan welk ander land ook in de wereld te kunnen opereren. Ja, en we moeten maar natuurlijk kijken hoe dat uiteindelijk afloopt. Ik moet wel even zeggen dat vanuit de Chinese perceptie. Zij natuurlijk zien dat ten zuiden van China de Amerikanen aanwezig zijn... met een hele grote vloot in de Stille Oceaan... met een permanente militaire aanwezigheid in Japan... in Zuid-Korea, in Afghanistan en in Irak. Ja, Dus vanuit dat perspectief we zien zien zij zich toch min of meer omringd door Amerikaanse militaire macht. En ja, daar stellen zij nu toch vanwege hun economische groei... elke militaire kracht tegenover. Nou, Volgende week gaat uh, de Chinese president Hu Jintao naar president Obama. Dan gaan ze het er vast weer over hebben. En dan komen we misschien nog met u op terug. Ik, ik dank u voor dit moment. Kees Hooman van Klingendaal en oud-NOS-correspondent in Peking... Gary van Pinksteren. Het is vijf voor 12. En ik geef nu graag het woord aan John Jansen van Galen. Turing, jaarlijkse nationale gedichtenwedstrijd. Als opmaat voor de grote finale op 26 januari... in de stad Schouwburg te Amsterdam. In het oog drie weken lang iedere avond... een van de 100 beste gedichten uit de bijna 10.000 inzendingen. Gelezen door het dichter des Vaderlands Ramsi Nasser... dichter Gerrit Komrij en zanger Huub van der Lubbe. Vanavond Gerrit Komrij met gedicht nummer 4548. Was zult dat... Zij legt haar bril op de bananen in de albasten schaal... hangt haar oorbellen aan de lamp... en ziet haar groene kralen door de wasbakken rollen. Buiten wordt het tuinbeeld uitgelicht in de namiddagzon... terwijl de magnoliaboom langzaam, langzaam haar bloesem laat vallen. Misschien wilden de oorbellen liever bij de bananen liggen... Verlangden de kralen naar het gras en keek de bril uit naar het water van de kraan. Men kan dat allemaal niet weten. Buiten kakelt een kip over een ei. Madame doet haar schoenen aan en zet een hoed op haar hoofd. Mooie beelden. Die beelden zijn heel, heel mooi. Juist uh, daarom omdat er toch één zin in staat. Die eigenlijk uh, op vaagheid duidt. Men kan dat allemaal niet weten. Ja. En dat contrast met die hele duidelijke sterke beelden... die net zo goed andersom kunnen zijn. He? Dat de kralen en de, en de bril wat anders willen... en dan even sterk blijven. Uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat maakt dit, dit, dit gedicht zo mooi. Het, het is zoals het is he? in, in dit gedicht. En, en de rest is het verhaal van... Uh, van het ei en de kip, hè, wat er dus het ja. eerst was. En, en die kip die over dat ei eh, begint te kakelen... is natuurlijk een kip eh, eh, zonder kop. Ja. Dus danschoenen maar aan, hoedje op het hoofd en klaar is Gees. Dank Gerrit Komrij. En morgen meer poëzie. Om 5:12 uur twaalf in met het oog. Morgen wordt het oog gepresenteerd door Mieke van der Weij. En ze ontvangt dan onder meer zanger en cabaretier en musicalster Frans van Deursen. Hij uh, heeft een nieuw programma met Nederlandse covers... van de liederen van Tom Waits. En een aantal daarvan gaat hij morgen hier dus live ten gehore brengen. Uh, straks de NCRV met Casa Luna. Daarin ontvangt Jurgen van der Berg... Lodewijk van der Grinten, directeur van de Koninklijke Horeca Nederland. Want vandaag is in de Amsterdamse Rij de jaarlijkse beurs Horicava begonnen. Het wordt een gesprek over wat de horeca kan doen... om de financiële crisis en de economische tegenspoed te overwinnen. Nou, ik zou zeggen, proost en een goede nacht. Dit is Radio 1.